Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zesse. Dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden mensen protesteren tegen seksueel overschrijdend gedrag. De demonstratie op het Museumplein in Amsterdam is georganiseerd na de aflevering van Boos over de Voice of Holland. Wat fantastisch dat jullie hier allemaal zijn en in al, nu al in zulke grote aantallen. Geweldig. Ik ben hier om te zorgen dat vrouwen die nee zeggen nou, ook nee krijgen. En open. als het misgaat dat ze, ze steun krijgen. Meest. Waarom bent u hier vandaag? Ja. Omdat ik zelf uh, zes zussen heb en een aantal netjes... En een aantal neefjes die ik hoop dat die eigenlijk opgroeien in een generatie uh, waarbij dit niet meer nodig is. De organisatie vraagt met de protestaandacht voor een nieuwe wet. De zedenwet waar nu in de politiek over gepraat wordt. Als die wet er komt is iedereen strafbaar. Als deze persoon wist dat de ander geen seks wilde en toch heeft doorgezet. En nu moet er voor verkrachting sprake zijn van dwang, bedreiging of geweld. De GGD gaat weer op pad. Ze willen wijken in waar nog maar weinig mensen een coronaprik hebben gehad. En ook huisartsen helpen een handje mee. Ze komen met info over boosteren. Je luistert naar ze zonder dat je een vaccin promoot, want dat doen wij niet. Wij promoten geen vaccin of een ander medicijn. Wij leggen het alleen maar uit. Volgens deze arts haalt zeker 90% van de mensen die ze spreken uiteindelijk ook een prik. Dit weekend is het huilend pinnen bij de tankstations. De prijs voor een volle tank knalt door het dak. Komt door de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. De gemiddelde prijs voor een liter euro 95 kost je bijna 2,15 euro. En het is vandaag een verdrietige dag in België. Dien van vier wordt zometeen begraven. Het jongetje werd ontvoerd en vorige week dood teruggevonden in Nederland. Er zitten nog twee mensen vast. Voor de dienst van Dien werd een crowdfunding gestart, zodat hij een mooi afscheid kon krijgen. Al is het een euro, al is het 50 cent, het maakt niet uit. En elke euro is een euro. Het was echt integraal, echt allemaal verdiend om toch een schoon afscheid te kunnen geven. Er wordt zo in het Vlaamse dorp van Dien een dienst gehouden. Daar zijn zijn klasgenootjes ook bij. Ze zullen in de kerk sterretjes rondstrooien en een kaarsje voor hem aansteken. Het weer, klein buitje nog in het oosten. Verder de rest van de dag droog. Waait een stevige wind. Morgen meer zon en een graad of acht. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A10 de Ring van Amsterdam. Bij Dam is de vertraging 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZfM. ZfM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 the turn of a call. Het is uh, inmiddels acht uh, over twee de zaterdagmiddag... en dat betekent uh, Zandvoort op zaterdag. En we beginnen helaas met een hele trieste mededeling. Vanmorgen is het ook al uh, verteld in het programma Goedemorgen Zandvoort. Maar onze collega, onze radiocollega Gert van Kuik is uh, gisteren... Uh, toch wel plotseling uh, overleden. En uh, ja, wij willen zeg maar al zijn uh, vrienden, familie... Uh, Marcel, zijn, zijn zoon en uiteraard ook zijn vriendin Anseliek... heel veel sterkte toewensen. En ja, ja, wij zijn er eigenlijk best wel, ja, wel heel erg van uh, geschrokken... en uh, een stuk van, maar net als uh, wat uh, onze collega's vanmorgen zeiden... Uh, Gert had altijd gezegd, dus jou Marge anders Dus we zijn er ook met uh, Zandvoort op zaterdag, op deze zaterdagmiddag. Goedemiddag Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob, ja. Life Goes On. Zo is het, ja. En, uh, nou ja het is uh, echt uh, de rillingen over mijn lijf, maar goed. Ja, hij, had, uh, hij was weer heel druk bezig om, uh, om uh, ja, ZFM weer de goede richting mee te helpen, op opgaan. En uh, we zullen hem missen. Ja, wat heel veel mensen niet weten. Een, uh, heel veel jaren geleden is dat hoor, maar was uh, Gert uh, van Kuiken ook de voorzitter van, uh, van de stichting. Dus, uh... Klopt. Ja, een gemis uh, ook voor de radio en voor uh, uiteraard uh, al zijn, uh, zijn vrienden en uh, familie. En wij zijn er met Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we vandaag allemaal doen, uh, Albert-Jan? Nou, we hebben natuurlijk, uh, de, zoals uh, van u van ons gewend bent, de evenementenagenda rond de klok van half vier. En wie kan er beter iets over vertellen dan Hilly Jansen van het Zandvoorts Museum? Dus wij uh, hebben het interview wat zij vanmorgen hield bij Goedemorgen Zandvoort voor u klaarleggen, klaargelegd rond de klok van half vier... dan kan Heerli Jansen het zelf vertellen. Het weerbericht kan je van vorige week nog herinneren. Grijs, grauw, grijs, grauw en nog grauwer en uh, nog meer mist. Maar we de, er, glooit, er glooit toch een zonnetje aan het eind van deze week. Dus daarover meer tijdens het weerbericht om half drie... Ja, het dier van de week, nou Geer en Goor, die zijn allebei weer vertrokken. Oh, dat is mooi. Ja, maar Empie uh, is, uh, is er voor in de plaats gekomen. Dus vandaag hebben we Empie, uh, het dier van de week, rond de klok van half vijf. En het gedicht van de week, ja, ik heb, ik heb in het archief gekeken. Ik heb een aantal gedichten uh, opgezocht. Dus jij mag daar straks even in gaan neuzen. En dan mag jij bepalen welke het gaat worden. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, na het weerbericht... Herhalen we het interview uh, uh, wat uh, Ben Zonneveld vanmorgen had met Dick Hulsenbos. En dat heeft alles te maken met het economisch debat wat gevoerd is in uh, Zandvoort. En met name wat het ook... Uh, want uh, Dick Bos is de, uh, de ondernemersbelangen Zandvoort, voorzitter. En uh, er zijn natuurlijk weer een aantal activiteiten met de komende zomer uh, op komst. En uh, wellicht ook uh, nieuws over de eventuele afsluiting van de Halterstraat. Maar daarover meer rond de klok van tien over half drie. Verder natuurlijk, zoals gezegd, Zandvoortnieuws in kort. Ook nog overig uh, Zandvoortnieuws. Nou, het was van de week, was het natuurlijk wel even schrikken op uh, woensdag om half twee. In één keer van boem. En uh, daar hebben we ook een bijdrage voor, uh, een uitgebreidere bijdrage voor... Uh, over de reacties van de Zandvoorters. Wat naar later bleek, dus een, uh, het exploderen door de EOD... Uh, van een, uh, een bom in het water... maar dat, uh, dat was van Eemuiden tot Zandvoort te voelen. Oké, okay, nou, ik heb er echt helemaal niks van gemerkt... maar nee. ik ben niet de enige, want uh, ja, op uh, Facebook stonden ook diverse mensen... die op dat moment een uh, wandeling aan het maken waren op de boulevard... Ja. en die hebben er ook helemaal niks van uh, gemerkt. Dus... Uh, nee. Ja, ik, ik weet niet hoe gevoelig uh, diverse mensen zijn, uh, zeg maar. Nou, het was, uh, het was echt een boom. En, uh, de reacties uh, daar hebben, daarover, die uh, hebben onze collega's van uh, RTV NH uh, Die zijn de naar Zandvoort gekomen en hebben daar de diverse Zandvoorters uh, bevraagd... over hoe zij het ervaren hebben. Daarover in het tweede uur een uitgebreide reportage. En uiteraard kwart over via Pit Report, ondanks het feit dat er niet gereest wordt... Uh, er is gisteren trouwens al wel weer gereden in de in E-formule. De e Weet je wie gewonnen heeft? Nee. Nicky die Vries. Hé, hey, kijk! Oh, Nick de Vries heet die ja, tegenwoordig. Ja, ja, ja. Nou, hij begint uh, meteen goed. Hij begint meteen goed. Pit Report, kwart over vier. Half vijf, dier van de week. En, uh, dat in het derde uur. Kwart voor vijf, het uh, gedicht van de week. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM, Zandvoort. En uh, kijken doe je via www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Ik zie je Maroon 5, die mooie single, Memories...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 Mooie muziek música deze van uh, Maroon 5 en Memories. Zou meteen het nieuws bueno, in het kort. Maar die is deze. Lo reconozco, no te escribía. Ja. Quizá por pena, tal orgullo, Pero me levante pensando en ti, pensando en ti. Bueno día. Escribo esto mientras el desayuno se enfría. Cuéntame todo que tanto has hecho que de tu vida. Y es que me levanta pensando en ti, pensando en ti. Hoy salí en el viejo Mustang que tanto te gustaba, en tan asajo sentir yo te espero aquí otra noche en ley otra noche en ley yo que estoy dame gustas si ties algo en gusta ganas no me falta la vida loca ik si igual aquí esperando por ti otra noche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 Jingo, de cuando te vuelva a ver. Si vienes a mi cumpleaños te guardo pastel. Si pasas por la Melrose me verás con un cartel que te dice vuelve a casa. Yo no soy aquel que te dejaba vaar la cena servida. Por el contrario, yo te hago la comida. Quise hacer algo diferente hoy. Guarder a Rolls Royce. Yeah. Hoy saliendo.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 En voordat we echt weer uh, zon gaan krijgen, dan uh, zijn we al even verder uh, hier in Zandvoort. Maar de muziek uh, die helpt er misschien ook bij, de, de nieuwe single van Ricky Martin in Otra Noche. Het is tijd voor het uh, nieuws in het kort de afgelopen week. En uh, ja, wat er onlangs uh, gebeurd is in Zandvoort, best wel weer wat uh, volgens mij, Albert-Jan. Nou goed, ja, ach ja, wat, wat heet, ja. Uh, af, even terug naar dinsdagmiddag. Omstreeks half twee werd uh, het dorp opgeschrikt... door een onmiskenbare zware trilling. Boem! Die gepaard ging met een dof gerommel. Inmiddels is duidelijk dat het ging om een 500 kilogram zware Duitse vliegtuigbom... die door de Explosieve Opruimingsdienst, de EOD... op 15 meter diepte, bijna 3 kilometer uit de kust... tot ontploffing werd gebracht. De onontplofte bom werd aangetroffen door duikers van het werkschip MS Ram dat in verband met een aantal leggen glasvezelkabel... al sinds de eerste helft van december voor de kust onderzoek doet... naar explosief materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. En niet voor niets, zo bleek afgelopen dinsdag... tot schrik van veel bond, eh, dorpsgenoten. Ook in Uimuiden was de ontploffing duidelijk waarneembaar. Het KMI kon al snel melden dat, er geen aard, dat het geen aardbeving betrof... ...en bevestigde later het ontploffingsverhaal. En dat is raar. Want meestal worden we daarvoor vooraf door Defensie op de hoogte gebracht... ...maar deze keer vlak erna, al dus de woordvoerder van de KNMI. Overigens is het zo dat bij een gecontroleerde ontploffing... ...verder dan 1 kilometer uit de kust... ...de bevolking niet vooraf door Defensie geïnformeerd hoeft te worden... ...maar, het scheepsvaart, maar de scheepsvaart uiteraard wel. In het tweede uur hebben we een uitgebreide uh, uh, reportage... En uh, ook met, het, met de verklaring van de explosief opruimingsdienst en een reportage van hoe mensen in Zandvoort erop gereageerd hebben. Afgelopen week verscheen het langverwachte geme gemeentelijke evaluatierapport over de succesvol verlopen Dutch Grand Prix 2021. Het document belicht alle relevante aspecten van het evenement en doet aanbevelingen voor de organisatie van de volgende edities. Gelijktijdig werd een extern onderzoek, 127 pagina's dik, van de Breda University of Applied Sciences, BUAS, in het kort vrijgegeven over de economische impact van de Formule 1 op zowel Zandvoort als de regio. Het externe onderzoeksrapport over de economische impact van het Formule 1 weekend leert dat er als gevolg van het Dutch Grand Prix ruim 22 miljoen extra werd besteed in Zandvoort en nog eens even zoveel in de regio. U kunt het document downloaden uh, van zowel het onderzoek van Buas als het evaluatierapport uh, Formule 1 van de gemeente. Ga daarvoor even naar de website van de gemeente Standvoort. En begin vorige week uh, zijn twee splint, uh, splinternieuwe BSO-bussen voor het vervoer van kinderen bij kindercentrum Ducky Duck afgeleverd. De elektrisch aangedreven BSO-bus is de opvolger van de zogenaamde stint... die in het najaar van 2018 als gevolg van een tragisch ongeluk in Os... door toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat van Nieuwenhuizen verboden werd. Sindsdien was dit vervoermiddel verboden op de openbare weg. Eind 2020 mocht de vernieuwde stint onder de nieuwe naam BSO-bus weer de weg op... en inmiddels zijn er zo'n 1500 BSO-bussen bij kinderopvangorganisaties door het hele land in gebruik. Vermoedelijk zullen eind deze week de BSO-bussen door Ducky Duk... voor het eerst weer in het Zandvoortse straatbeeld verschijnen. En tot slot, na het succes van de eerste uitgave... over de Zandvoortse coureur Wim Loos... de onvervulde belofte van een natuurtalent... denkt onze plaatsgenoot Gerry Hoekstra... met zijn tweede boek over autocoureur Ab Groenemans... mee naar de prijs voor de beste Nederlandse sportboek van het jaar... de zogenaamde Nico Scheepmakerbeker... Deze tweede uitgave, altijd tot het uiterste... geschreven door autosport.nl-journalist Matthijs Diebraam... gaat over het levensverhaal van Ab Goedemans... die net zo'n natuurtalent was als zijn generatiegenoot Wim Loos... en die evenmin het gevaarlijke tijdperk van de jaren 60 in de autosport overleefde. Dit boek vertelt het wilde verhaal van een autofanaat in hart en nieren... die altijd tot het uiterste ging op één naast... De, een, op op en uiteraard naast de baan. En dat terwijl Appie, zoals hij genoemd werd, het moest doen met één goed oog. Dankjewel albert -Jan. dat was het nieuws in het kort. En dit weekend is trouwens ook nog de nationale tuinvogeltelling, albert -Jan. Wie, en, uh, wie doet hier nou de redactie? Ja, nee, uh, nee, dat doe jij. Maar <laughs> ja, ik heb vanmorgen heb ik even gekeken op uh, de website... Ja. Uh, uh, welke vogels uh, op dit moment uh, het meeste voorkomen in de tuinen in Zandvoort. Hè? Dat is wel leuk, want uh, gisteren is de telling begonnen. Toen had ik alvast een paar vogels uh, die geteld waren... Op de, op de website en de Facebookpagina gezet... Maar we hebben nu een top 10. En op nummer 1 vinden we op dit moment de huismus. 2 de spreeuw. 3 de kaal. 4 de koolmees. 5e, uh, 5e plek is voor de merel. De pimpelmees staat op P-nummer 6. De Turkse tortel vinden we op de 7e plek. De Ekster op 8. Rapborst op 9. En de heggenmus. Die lekker in de heg zit, natuurlijk. Dat, uh, die vinden we terug op uh, plek 10 op tuinvogeltelling.nl uh, Uiteraard uh, meer informatie over de tuinvogeltelling. En wie weet misschien heeft Albert-Jan er straks ook nog wel wat over. Nou, je had het over een bom. Dat bracht me bij uh, deze plaat van uh, Doe Maar. Hier is de bom. Carrière maken Voordat de bom valt Werken aan mijn toekomst Voordat de bom valt Ren naar mijn Als de bom valt Dan lig ik in mijn nette pak Diploma's en mijn checks op zak Mijn polen zijn mijn woorden Schaalschaps Aboei Onder de vetgebouwen van de stad Naast jou ja, ja. Laat maar vallen Want het komt er toch wel Van het hier of je rent Ik heb jou nooit gekend Wil weten wie jij bent Wil weten wie jij bent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 I'm bad for a Wie jij Jij moet nog huiswerk maken. voordat de bom valt. Een diploma halen. voordat de bom valt. E, is kwadraat. voordat de bom valt. Wie dag neemt, neemt, bij, saai, voor zucht, zucht, en tegen zucht, zucht, En afgelopen woensdag werden opgeschrikt door een grote klapper hier in Zandvoorts. Meer daarover straks in het uh, volgende uur van uh, Zandvoort op uh, zaterdag. Maar dat bracht ons wel bij die plaat die we zojuist draaiden. De single van Doe uit uh, de jaren 80. En uh, De Bom, zometeen het weerbericht. Maar eerst deze, Culture Club. dezelfde periode als de plaat van Doema die we juist draaiden, de bom, is deze van de uh, Culture Club, oftewel Boy George en Do You Really Want To Hurt Me. Het is uh, even na half drie, Zandvoort. Goedemiddag, welkom bij Zandvoort op zaterdag met... Zie je weerbericht. Inderdaad, het weerbericht voor uh, de komende dagen gaan we nog een beetje zon krijgen, meneer Vos. Nou, en wind. En wind. Juist. Oh jee. Er staat op deze zaterdag flink wat wind. Eerst uit het zuidwesten, later uit het noordwesten. In de polder waait het twijkrachtig, vijf boven voor. Aan zeekrachtig tot soms harde wind, windkracht 6 tot 7. Het weerbeeld laat veel bewolking zien, maar gaandeweg de dag breekt ook een beetje de zon door. Het blijft droog en het is zacht met temperaturen in de dubbele cijfers. Het wordt vanmiddag een graad of 11. Vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar 5 graden. Morgen overheerst ook de bewolking, maar het blijft opnieuw droog. De wind waait uit het noordwesten en is overwegend matig van kracht. De temperatuur is weer lager en het ligt in de middag rond de 7 graden. Maandag valt in de nacht en ochtend gaat de ruime tijd regen. Overdag komt het tot buien, maar belangrijker is dat de wind. Want deze waait uit het noordwesten en is krachtig in de polder... en hard tot stormachtig aan zee... met kans op zware windstoten tot 90, lokaal wel 100 km per uur. De temperatuur loopt wederop tot een graad of 7. Dinsdag is er bewolkt en valt opnieuw regen. Het waait nog steeds flink en het wordt een graad of 9. Woensdag schijnt geregeld de zon. Er is ook een buienkans en er waait een stevige noordwestenwind. De temperatuur loopt op naar 9 graden. En de rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijks regen. De wind neemt in kracht af en het wordt langzaam minder zacht. In het volgende weekend is het gemiddeld een graad of zes. dus Rico Schreuder. En het weer is uiteraard ook uh, na te lezen bij Rico Weer. Of kijk eens op onze cfm app. Gratis te downloaden in uh, onder meer de Play Store. En dan onder Meteo pagina vind je het laatste weerbericht uit Zandvoort. Dat was het weer. Zandvoort op zaterdag met een uh, lekkere plaat uit uh, de jaren 80. Jazeker, jazeker. Deze blijft uh, gewoon uh, enorm goed. En uh, vandaar dat we hem ook veel draaien bij Zandvoort op zaterdag. En uiteraard ook op de zondagmiddag bij Zandvoort op zondag. Hier is uh, Curtis Tigers en I Wonder Why. notice the pain And Love is an anchor de jaren negentig inderdaad Curtis Tigers en I Wonder WHY. Zo dadelijk het uh, gesprek wat uh, Ben Sonneveld vanmorgen had met Dick uh, Hulsebos. De voorzitter van Ondernemers Belangen Zandvoort. Maar eerst de nieuwe single van Sigala. Hier is Melody. Plaat. Deze nieuwe singer van Sigala, de Melodie. Dat op de zaterdagmiddag en vanmorgen hadden wij een aflevering van Goedemorgen Zandvoorts. En ja, het team heeft weer met diverse mensen gesproken en onder meer ook met Dick Hulsenbos. Want hoe zit dat en wie is dat, Albert Jan? Dick Hulsenbos is de voorzitter van de ondernemersbelangen Zandvoort. En, uh... Ja, nu alles weer uh, wat uh, op groen is, om het zo maar eens te zeggen... Uh, staat er natuurlijk wel het ene en het andere te gebeuren. En uh, zo ook uh, in het zogenaamde economische debat... zijn er diverse items ter sprake gekomen. Onder andere natuurlijk, uh, wat gaan we doen met de Haltestraat? Gaan we die structureel afsluiten of niet? U hoorde het allemaal in het interview... wat onze collega Ben Zonneveld vanmorgen had met Dick Hulsenbos. En het belangrijke is om ook even te melden... dat dat ook te maken heeft met uh, Zandvoort Kiest. Dus... Uh...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 Uh, nou, ik uh, de de cijfers nog niet... want iedereen is natuurlijk al aan het rekenen nog hoe het al is gegaan. Maar het is natuurlijk een, uh, een slechte periode geweest... omdat ook heel veel op toerisme draaien. En dat is weggebleven...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 kunnen en mogen organiseren natuurlijk dus nog met de huidige coronaregels. Ja, we, is, het is natuurlijk nog met, met afstand van anderhalve meter. Dus het zal met, met, met groepjes moeten in, uh, in, in de zaal. Uh, ja. Er is Ik nog die, een, een, uh, een ja. waarschijnlijk nog een persconferentie tussendoor... dat misschien wat verruimd wordt, maar dat moeten we afwachten. Heeft u een grote zaal?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 Om me nog met de vraag of nog een keer aanscherpen of nog. Uh, nou, dat is, dat is de gedachte die we nu hebben. Oké, okay, die het gaat nu uit bij de, bij de verschillende verenigingen. U laat uh, de naam Janneke den Ouden vallen, hè? Die, uh, ja. uh, de manager, dorp. Ja. Uh, er is, het convenant is uh, weer getekend, gaat ze nog vier jaar door? Uh, nou, dat is uh, nog niet zeker. Het convenant is voor vier jaar getekend. Hè? Dus ja. We hadden eerst een eenjarig convenant als, uh, als stad. Uh, of een soort pre-convenant. Nou, dat is goed gegaan. Partijen zijn tevreden. Zowel aan de overheidszijde als ook aan, uh, in ieder geval bij de verenigingen zijn ze heel tevreden. Dus we gaan in ieder geval voor volgend jaar door met uh, Jarreke de als ondernemersmanager. Dat is nu wel uh, zeker. Of okay. de jaren daarna, dat moeten we nog, uh, dat moeten we nog kijken. We uh -huh. hebben een eenjarig contract weer afgesloten. Ja, ik zag ook uh, van de week een, een bericht voorbij komen over het, uh, uh, de, de evaluatie en de hernieuwde uh, gesprek over afsluiting van de Halterstraat. Uh, weet ja. u daar al wat van?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 uh, kunnen, maar primair gaan we eerst uit van de lijsttrekkers plus één of twee uh, kandidaatverhaalverleden, mm -hmm. de bestuurders, de voorzitters plus één of twee bestuursleden. Nou, en dan komt er gauw aan een, aan een flink aantal in de zaal die nog mag.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 Of mededelingen over uh, het debat, dan horen wij dat graag. Dat was inderdaad het interview met uh, meneer Hulsebos uh, voor morgen bij Goedemorgen Zandvoort... over het economisch debat wat er uh, aan gaat komen.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 It all comes down again to the south, The sound of the wind is whispering in your head Can you feel it coming back? Through the warmth and the cold keep running till we're there We're coming home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 ...na het interview van zojuist je de zingel van Dotan en Coming Home Now. We hadden het aan het begin van het programma over de tuinvogeltelling... ...en zaterdagmorgen vanmorgen dus uh, uh, ja, had ik de resultaten van uh, de telling... ...tot nu toe zeg maar, op uh, Facebook uh, neergezet. En ik heb inmiddels uh, de nieuwe telling, uh, al jan ...want er zijn al 31 deelnemers uh, hier in Zandvoort... ...en 709 vogels zijn inmiddels geteld... Nou, de huisminus is het, uh, op dit moment het uh, meest voorkomend in de tuinen hier in Zandvoorts. Maar als mensen mee willen doen, hoe kunnen ze dat doen? Nou ja, vanaf uh, vanaf uh, vandaag tot en met 31 januari is het weer tijd voor de zogenaamde Nationale Tuinvogel... Ten, tentoonstelling, ik zeggen, telling. Dit weekend vragen de, vragen de, vogel, de vogelbescherming en zo iedereen om de vogels in hun tuin of hun balkon te tellen. De telling is begonnen en Zandvoort kan er zeker nog een paar enthousiaste vogeltellers bij hebben. Ook u en uw kinderen kunnen meedoen. Alle informatie vind je op www.tuinvogeltelling.nl www.tuinvogeltelling.nl Het is superleuk om te weten welke vogels er nu eigenlijk voorkomen in jouw tuin of balkon. Het tellen is leuk en ook voor kinderen zeer educatief en makkelijk. Sinds 2001 organiseert de Nationale Vogelbescherming Nederland... een nationale tuinvogeltelling. Tijdens het weekend, zoals gezegd van 28 tot en met 30 januari... kies je een half uurtje uit... waarin je alle vogels die in jouw tuin of balkon vliegen, telt. Na een half uur tellen... stuur je jouw genoteerde vogels op naar de Nationale Vogelbescherming Nederland... ...en dan telt jouw inzending mee voor de landelijke telling. Let goed op en gebruik eventueel een verrekijker... ...zodat je geen enkele vogel mist. Zoals gezegd, je telling geeft je gemakkelijk door... ...via de website van Tuinvogeltelling... www.tuinvogeltelling.nl www.tuinvogeltelling.nl het telformulier staat daar voor je klaar en vul je telling uiterlijk maandagochtend 31 januari in voor 12 uur. Dus ik zou zeggen morgen gezellig op de zondag met de kids en de verrekijker. Kijken welke vogels er in jouw tuin of balkon aanwezig zijn. Nogmaals het e-mailadres www.tuinvogeltelling.nl Hartstikke leuk om mee te doen. Zo is het. En wie weet zijn er in uh, jouw buurt uh, wel heel veel vreemde vogels, uh, Albert-Jan. <laughs> je, je weet het natuurlijk nooit. Uh... Nee, vreemde vogels wel. Die staan ook niet op het lijstje. Nee, die staan niet op het lijstje. <laughs> nou ja, weet je welke ontbreekt in de top 10? Maar dat is uh, eigenlijk aan de andere kant ook weer logisch. Maar ja, in uh, Zandvoort hebben we natuurlijk heel veel zeemeeuwen. Ja, klopt. en uh, die zie je ook uh, zeg maar, uh, rondom je huis uh, vliegen en op straat en dergelijke. Je komt ze eigenlijk overal tegen. Maar die beesten zitten natuurlijk nooit in de tuin. Nee, die zijn nou druk bezig om een plekje te vinden voor die maanden... dat ze weer bij de eieren gaan leggen en uit gaan broeden. En waar we dus maanden weer feest van kunnen hebben. Jazeker, jazeker. <laughs> dus uh, nee, dus, uh, de zeemel uh, die staat ook helemaal niet uh, op dit moment in de top 10. Tuinvogeltelling.nl voor meer informatie over de Nationale Tuinvogeltelling. Tot zometeen. Life was nothing but an awful song But now I know the meaning of true love believe it, there's nothing to it, I believe I can fly.